Kobus en de man van staal, of vijf in één klap. Een spel van Henk Mon. Regie: had leuk Neeltje, laat me slapen. Ik mag van Klaas vaak met je praten in je droom. Is dit een droom? Een dagdroom. Nou, dan is het goed. Dat is niet goed om overdag te liggen slapen, Kobus. Ik slaap s'nachts ook. Maar zo vind je ook daar geen werk. Ach lieverd, ik heb altijd zo'n slaap. Je wilt toch met me trouwen? Ah. Als ik terug ben. Trouwen kost geld. Daar moet je wat voor doen. Zodra ik uitgeslapen ben. Je had me ook beloofd dat je zou schrijven. Straks, Neeltje. Als ik wakker ben, dan doe ik het meteen. Ja. Dat zal ik opschrijven voor Neeltje. Vijf in één klap. En verder. Verder niks, Kobes. Je hebt het haar in die droom beloofd. Ja, maar ik zei. Als ik wakker ben. En wakker ben ik nog niet, want ik heb nog niet eh, uitgeslapen. Zo, donkers. <coughs> Rij je maar, hoor. En vertel me dan eens rustig wat er aan de hand is. Het gaat om de commissaris, burgemeester. Hij heeft een hersenschudding. Nou oh ja, dat is niet zo mooi, hè? Hij ligt in het ziekenhuis. Maar hij heeft twee reuzen gezien. Twee, twee, twee reuzen, zeg je? In, in, in het ziekenhuis? Nee, meneer. Even buiten het dorp. Ja, maar, maar, maar, maar twee reuzen. Ja, meneer. Ja. ja, dat is duidelijk een hersenschudding. Nee, meneer. Of ja, maar... Ja, maar, maar, maar wat is er dan, De Ja of de nee? Ja, het hè? punt is... Hij zag ze voor die hersenschudding... op het industrieterrein. Ze stonden ineens voor de fabriek... Ah, ah, zeg maar niks. Dat is een leuke grap. Je bedoelt vast en zeker de speelgoedfabriek... van de familie de Reus. Ja, meneer. Juist, yes. ja. Maar ja. het is geen grap. Het is menis. Dank ik ken de familie persoonlijk. Van de directie is niemand een kop groter dan ik. Ze mogen dan de Reus heten. Maar reuzen zijn het niet. Ah, precies, meneer. Dat zei die echte Reus ook. Hij wees naar de letters op het dak en toen zei. Daar staat het. Firma De Reus en Zoon. Nou, zei hij. Ik ben De Reus en dit is mijn zoon en dus is deze fabriek van mij. Nee, dat zei de directeur. Nee, nee, nee, daar klopt juridisch niks van. Het personeel riep niets. Maar die Reus zei doodkalm. Wel eens. Nou, meneer, dat werd de complete oorlog. De politie kwam erbij en de commissaris wou die twee echte reuzen arresteren. Hm? Hij riep in naam der wet. Ach, hou op, jij, zei die ene reus, ga lezen leren. En toen de commissaris dat het wou, ophouden bedoel ik, kreeg hij een tik. Ja. Intussen had, het, had die jonge reus uit de fabriek een meer dan levensgroot stuk speelgoed gepakt. Een, een soort robot, daar zei hij wat tegen. En die robot zwaait met zijn been, ja. en toen vloog de hele directie en alle personeel met een rotvaart de lucht in. Het moet een enorme knal zijn geweest. Ach, dat portier zag bijna net zo bleek als u nou, meneer, toen u me dat vertelde. En, en, en, en, en, en, en daar rijd jij mee nou naartoe? Omkeren, donkers. We moeten versterking halen. Nou, nou, nou, Waar mag je nou op? Meneer. Wat? Huh? Er ligt een man. Daar. Wat? In het glas. Ja, we hebben nog met een tijd voor de kleine man, donkers. En bovendien is dit een vrijland. Ja, meneer, maar... Nou, ga, ga, ga, dan kijken. Nou, schiet een beetje op, hè. Meneer, ik bedoel... U, als hoofd van de politie. Oh, jij ja, herinnert je altijd van die leuke dingen. Hij beweegt niet. Ook dat is niet verboden, Donkers. Nee, meneer. Maar misschien is het een lijk. Hè? Ja, toch? Het, het beweegt niet. Het heeft iets opgeschreven. Ah, ah, een testament. Nee, meneer, want het is geen lijk scheelijk Het snurkt. Het snurkt. Wat heeft het dan geschreven? Hier staat. vijf in één klap. Vijf in één klap? Dat slaat hier niet zo luid! Mam, vijf in één klap? Dat kleine duivel. Ja. kleine de kleine mannen hebben. grote daden. hoor, donker. Pardon, ja. ik wou niet beledigen. Ja, maak jij hem maar eens wakker en, en vraag hem over is. En voorzichtig, donkers, voorzichtig. Wij zijn maar met ons tweeën. Zeg. Uh, vriend. Hé! Hey. Wie? Wat? Waar? Donkers, zegt hij dat het waar is? Is wat waar? Wat u hier opgeschreven hebt? Oh, dat. Vijf in één klap? Oh, ze ze moeten hier ergens liggen. Ze, ze moeten hier nog ergens liggen. Dat is hem! Dat is onze man! Maar ik heb niks gedaan. Vijf in één klap! Dat noemt hij niks! Hoor je dat, Donkers? Hoor je dat? Aan zoveel bescheidenheid herkent met de man van de daad. Welke daad? Vijf in één klap. Dat was pure zelfverdediging. Ze maakte me wakker. Hoe heet jij, beste man? Wie? Ik? Ja, Kobus. Beste Kobus. Voor jou staat de raadloze burgervader van de kleine gemeente... die bedreigd wordt door twee grote reuzen. Reuzen, zegt u? Ja, vader en zoon. U bedoelt twee echte reuzen? Ja, ja. Twee heuse reuzen. En het is een sterke man die daarom lachen kan. Ah, dat is toch zeker een lachertje. Blij dat je er zo over denkt, hoor. Ruim jij ze dus even op, hè, wil je? Oh, nou, als dat alles is. Zeg dan maar wat je nodig hebt. Wat ik nodig heb. Alleen een bed. Een mm -hmm. bed. Ik zou graag een tukkie doen. Bescheidenheid. En humor. Donkers. De eigenschappen van een waarlijk grote man. Jij rijdt kopers naar het hè? Ja, maar eerst dat je wij al op het raadhuis, ja? Grote zaken dit men. Uh... ...op grote afstand te bezien. We zijn er. Zie je hem zitten? Ze, ze, maar, maar donkers. Ik rij niet verder hoor. Dat, dat, dat is een echte reus. En dat is nog maar het zoontje. Ah! Hoor je hem? Wacht maar tot je zijn vader ziet. Dat is hem. Dat is hem. Die ouwe. Hij ligt de zonder bij de goederenloods. Is deze fabriek nou helemaal van ons? Ja, jongen. Ja, jongen. Ik heb nog nooit zoveel speelgoed gehad. Hij zit te prutsen aan, die robot. Dat is ook geen klein ding, zeg. Donkers, zou je niet een stukje... Uh, verder kunnen rijden? En mij te link. Koop eens tot hiertoe en niet verder. De rest is jouw werk. Als je klaar bent... Fluit hem op je vingers. Wat knalde dat lekker, hè, pa? Ik vind dat ijzeren mannetje toch zo leuk. Ze hadden hem stiekem verstopt. En wat waren ze kwaad, hè, pa, toen ik hem toch lekker vond. Ik, ik kan best wel wat, hè, Ja, hoor. Mag ik hem houden, pa? Hoorde je wat ze zeiden? Ze zeiden... IJzeren Hein is staatsgeheim. <laughs> maar ik heb het toch ontdekt. Ik ben best slim. Mm. Je hoeft alleen maar op dat pietenpeuterige knopje te drukken... en dan doet hij alles wat je in dat microfoontje zegt. <laughs> Leuk hè, pa? Mm. Ik, ik hoefde maar één keer te zeggen... Hein, geef ze een trap. <laughs> en wam, ze vlogen allemaal de lucht in. <laughs> <laughs> Mooi hè, pa? Het waren er wel honderd. Hé, hey, hé, hey, pa... Als ze weer naar beneden komen, mag ik dan nog een keer? Eén keertje maar. Uh, ja. Ze blijven wel lang weg, hè? Pa? Als ze vanavond nog niet terug zijn, doen we het dan in het dorp, hè? Wan? <laughs> ja, wat een knal, hè, pa? Ik weet nog wat. Hij, hij kan ook vol automatisch. Ja, nou, hij is wel klein, maar het is echt reuzezachtig, hoor, wat hij kan. Dat heb ik helemaal zelf ontdekt. ja. Ik, ik ben helemaal niet zo dom hoor, als jij al dit zegt. Nee, ik, ik ben best een slimmerik. Uh, stommerik zou je bedoelen. Zei je, pa? Ik zei... Stommerik. Doe het nou niet, pa. Als, als jij zo zacht praat, dan zeg je al wat gemeens. Dat, dat moet je niet meer doen, pa. Vieze, vuile stommerik. Die is er geweest. Ik heb je gewaarschuwd, pa. Dat zou je nooit meer zeggen. Pa? Pa? Hé, hey, pa, zeg eens wat. Doe je mond eens open. Ik kijk niet zo gek, je ziet mij wel. Pa? Pa? Oh, oh, pa, nou, nou... Nou, nou groei je mijn handen boven mijn graf. Ik, ik, ik heb mijn vader doodgeslagen. Pa! Pa! Pa! Pa! En, en, en nou die microfoon. Hein, Hein, ijzeren Hein, sla die gozer kort en klein. Oh, oh, oh. Zo, dat zijn er twee. Hang. Hang. Blijf staan, jij. Geef hem van blik. Kijk, ben ik. Waarom doet hij het nou niet? Op de plaats. Ruts. Waarom luistert hij nou niet? Een ijzeren hein. Ja, meneer. Een, een staatsgeheim. Hij staat vol automatisch. Er is geen houwe aan. Huh? En die hebben ze hier in de speelgoedfabriek gemaakt. Dat is toch onmogelijk. Nou zou ik er toch van geweten moeten hebben. Een man van staal, zeg je. En sterker dan twee reuzen. Maar haar. wat kijk je kijk, van naar de omdeel ook. Burgemeester. De tafel zit te trillen op zijn pad. Hè? Man, zeg toch niet van zulke rare dingen. Daar komt ie. Uh. Ijzeren, hij. Oh, Hoe oh, oh, de commissaris komt? Hier ligt in het ziekenhuis, meneer. De, de, de brandweer nou, iedereen is gevlucht. Alleen wij drie Kom eens, jij hebt hem aangezet. Dus zetten hem de ook maar weer af. Ach, oh, Neeltje. Hier zit ik in een hoge boom. Wat moet ik nou? Kon ik er maar een nachtje over slapen? Maar het is nog dag en ik heb hoogte vrezen. Als ik dit overleef, wil ik een benedenhuis. Anders ga ik niet trouwen. De toren van het stadhuis staat scheef. De wijzers zijn krom en de klok is gebarsten. Ijzeren Hein staat op het plein. En als de wind waait, rinkelen ze me dagjes. Hij kijkt hierheen. Maar zien kan hij me niet achter de dikke blaren. Oh. oh, Neeltje. Hij, hij begint te lopen. Hij heeft me gehoord. Ik had niet hard op moeten praten. Maar je kan toch niet schrijven in een boom? Blijf staan, rotzak. Hij staat recht onder me. Oh, Neeltje. Ik ben bang. Hij pakt de stam. Hij schudt. Oh, Neeltje. Ik, ik, ik, ik hou, hou het niet. Ik doe het in mijn broek. Trouw. Trouw met een ander. Ik. Ik val. De man aan de loge hier in het raadhuis. Het leek wel een eekhoorn zoals die Cobus de bobbing klom. Hij, hij praatte die ijzeren kegel daar zich toe. En toen, Donkers, toen schoot hij. Hij schoot met een geheim wapen. Een gele vloeistof had door die vent. Ineens begon te roesten. Als, alsof hij uitslag kreeg. En toen? En toen, Donkers. Toen is Cobus bovenop hem gevallen, meneer. Gevallen? Donkers gevallen? Dat, dat, dat was een sprong. Dat was een olympische sprong. Een doodsmak, meneer. Hij beweegt nog niet. Dovig hoor, donkers. Heel droevig waar. Een mooie dood is de geboorte van de held. Zo moet je berekenen, En daar ligt een held, donkers. Een ware held. Verheug je. Zo'n sterfgeval maak je maar zelden mee. Meneer. Een standbeeld, donkers. Uh, pardon, een ereburger, donkers. Maar geen held, meneer. En, uh, wa wat? Ja, ik bedoel, niet zo'n held. Oh. Dat is lijken scheddersdonkers. Oh, maar het is geen lijk, meneer. Hij snurkt. <laughs> Men maakt geen grappen met de eeuwige slaap. Maar Wat is dat? Wil jij zeggen dat die kobus daar op hoofd hoofdhoekst gewoon wat ligt te snurken? Huh? Maar dat, dat kan toch niet? Oh. Kobus... Cobus. Wat nou weer? Hoor je het dan niet? je sirene? Nee. Er zitten tien reuzen te huilen op het industrieterrein. Ze zijn gekomen voor de begrafenis. Ik ga alleen naar mijn eigen begrafenis. Tegen die tijd maak je me wel wakker. Cobus, luister. Morgen als ze uitgehuild zijn, zei dat reuzenwijf... ...krijgen wij ook een mooie begrafenis. Ja, dat kan niet. Ik moet eerst nog trouwen. Weet je wat je doet, Donkers? Ja. Als het gaat schemeren, dan maak je me wakker. Oh, goed, neem een emmer strook mee en zeg tegen de burgemeester... dat overwerk dubbel wordt betaald. Dubbel. Zo, laat me nou nog even slapen. Kobus. Kobus. Hmm. Neeuwtje. Ligt je nog alweer te slapen? Hoe kom jij hier? Met de trein. Met een kaartje van de burgemeester. Dat is een rare vent. Zeg, werk jij voor die man? Nee, ik heb wel eens wat voor hem gedaan. Die, die man is niet goed bij. Weet je wat hij me zei? Dat jij tien reuzen tegen de vlakte hebt geslagen. Ah, dat is overdreven. Ze lagen op het kerk of te slapen. Wie? En die reuzen. Reuzen gaan altijd vroeg slapen. tegen gezonde ondergang, als ze de meeste vliegen zijn. Ik heb die reuzen toen alleen maar wat stroop om de mond gesmeerd. En de vliegen hebben de rest gedaan. Nou, meid, dat had je moeten zien. Ze sloegen als gekken om zich heen. En toen vielen ze allemaal in die kuil die ze voor die twee anderen gegraven hadden. Zeg, ben jij wel goed wakker? Het is altijd even wennen aan zo'n hotelbed. Nee, echt uitgeslapen heb ik niet. Nou, dat merk ik. Het lijkt wel of iedereen hier een tik van de molen heeft. Is het waar dat ze jouw ereburger willen maken? Ereburger? <laughs> en dat je een standbeeld krijgt? Een standbeeld? Verbaas ze mij op. Ze moeten wel eerst hun bed op die sokkel zetten. Zeg, betalen ze eigenlijk voor al die onzin? Ja hoor, en overwerk dubbel. Hoeveel dan? De burgemeester beloofde me een reusachtig bedrag. En hoeveel is dat? Oh, dat weet ik niet wezachtig, hoor, Kobus. Je gaat toch niet voor iemand werken als je niet weet hoeveel ze je betalen. Mm Hou -hmm. en... Houd ons op met dat geraapen. Ik krijg een slaap van. Oh, bed is groot genoeg. We hebben geen tijd. We moeten naar het stadhuis. Stadhuis. We moeten trouwen. Ja, trouwen. De burgemeester doet het voor niks. Denkt hij dat ik anders gekomen was? Je hebt me niet eens geschreven. Vijf. Niet één woord. In één klap. Waar heb je het over? Vliegen. Vijf vliegen. Maar vijf woorden konden er niet af. Vijf. Linkensoep. soep. Ze dus houden je aan je woord. Zo hoort dat. Zo. ...is het levensgevaarlijk. Kobus! Kobus! Als ieder waargebeurd verhaal... ...besluit dit spel met een moraal... Luister, burgers, allemaal. Hoedje voor de man van staal. De reuzen zijn dom, dat is geen geheim. Laat ze niet spelen met ijzeren hein. In Kobus en de man van staal, of Vijf in één klap, een spel van Henk Mom, werd Kobus gespeeld door Sees van Ooyen, Neeltje zijn aanstaande door Gerry Mantel. Jan Borkes was de burgemeester, Job van der Donk zijn chauffeur Donkers, Reus junior was Hans Hoekman en Reus senior Kommeijer. De regie had Ad Leupler.